Vorig vorige verhaal, meisjes en jongens, heb je gehoord hoe we met onze duikende eend in de Alpen op zoek zijn gegaan naar een verongelukt sportvliegtuig en de bemanning ervan. Die reddingsoperatie heeft ons veel oponthoud bezorgd, maar ze heeft het ons ook mogelijk gemaakt twee mensenlevens te redden. Toen we de piloot en zijn vrouw Eva veilig en wel in het ziekenhuis afgeleverd hadden, hebben we onmiddellijk onze reis voortgezet. Nu we aan het allerlaatste deel van onze lange zwerftocht begonnen waren, verlangden we er alle vier opeens fel naar zo vlug mogelijk thuis te komen. Als we dat opstandhoud in de Alpen niet gehad hadden, dan zouden we nu al thuis zijn. Ze hebben we maar geen tijd van, professor. Zonder onze tussenkomst zouden die twee mensen het er nooit levend afgebracht hebben. Natuurlijk, Coralis. Ik bedoel ook niet dat ik spijt heb van wat we gedaan hebben. Het was gewoon een opmerking. Maar om je nu waar, je heeft gelijk. Nu zal het een stuk in de nacht worden voor we thuis aankomen. Misschien is het ook beter in het holle van de nacht aan te komen in plaats van overdag. Waarom? Ben je dan al vergeten in welke omstandigheden we destijds aan onze wereldreis begonnen zijn, zus? Dat wil zeggen? Dat we als opgejaagde en hals over kop de wijk hebben moeten nemen. Voor de boeven die het op onze duikende eend hadden, bedoel je? Niet alleen de boeven, maar ook voor de legerpatrouille en voor de rivierpolitie. Ik ben het niet vergeten, maar daar hoeven we ons toch geen zorgen meer om te maken. Over al die gebeurtenissen is inmiddels heel wat tijd gegaan. Dat wil niet zeggen. Alle kerels die ons te pakken willen krijgen, zullen wel niet de hele tijd de wacht gehouden hebben. Kom nou. Als de komst van onze duikende eend gesignaleerd wordt, en dat zal wel vlug gebeuren, krijgen we opnieuw moeilijkheden. Let op mijn woorden. Jij bent altijd veel te pessimistisch. Nee, ik ben alleen maar voorzichtig en vooruitziend. En ik blijf erbij dat we beter in de nacht kunnen aankomen dan overdag. Ik denk dat Piet overschot van gelijk heeft, Marleen. Maar ik vrees dat er van die nachtelijke thuiskomst niet zal komen. Waarom niet? Heb je dan nog niet opgemerkt hoe somber en goud de lucht recht voor ons eruit begint te zien? Heb ik niet voorspeld dat het zou regenen zodra we zouden uh, toekomen? Uh, uh. Zo'n voorspelling is niet moeilijk. In het gezegende landje van ons regent het altijd. Ja, ja, goed, maar die donkere wolken voorspellen volgens mij niet alleen regen. Nee, dat zijn onvervalste donderkoppel. Uh, we vliegen regelrecht een zwaar onweer tegemoet. Ik denk het ook. En daarom zeg ik dat we nog niet zo vlug zullen thuiskomen. Ja, in een onweer kunnen we niet verder vliegen. Dat zou te gewaagd zijn. We kunnen landen en gewoon over de weg verder rijden. Ja, landen zullen we naar elk geval moeten... ...want we zijn al vrij dicht bij de onweerszone gekomen. Ja, ditmaal mogen we niet zo lang wachten om naar beneden te gaan... ...als die keer in de woestijn met die zandstorm. We dalen en zien wat het wordt. Als het enigszins kan, dan rijden we verder. Maar als het te bar wordt... ...dan wachten we tot de storm voorbij is om verder te rijden. Ja, we zijn wel allemaal ongeduldig om thuis te komen... ...maar uh, eigenlijk komt het op een dagje minder of meer ook niet aan bij Gelijk heb je, Corales. We gaan naar beneden. We kunnen beter ergens op een kleine verlaten binnenweg landen, professor. Ja, op een drukke weg mogen we het zeker niet doen. Hoe daar heb je een verlaten landweg. Ah, ja, ja, ja. Die is wel geschikt. Van heinde en ver valt geen beweging te bespeuren. Onze landing zal niet opgemerkt worden. Vooruit dan. Dat is weer eens perfect verlopen. U bent een uitstekend piloot geworden, oom Januari. Het is gewoon een kwestie van oefening. Bovendien is het de eend zo handelbaar dat de besturing geen enkel probleem stelt. Het begint te regelen, mensen. Ach, geeft niet. We zitten toch lekker binnen. Ja, maar het zicht vermindert snel. Dat komt omdat ook de avond begint te vallen. Zouden we niet beter halt houden, oom Januari? Maar nee, we hebben al zoveel tijd verloren. Maar je ziet haast geen hand meer voor ogen. En bovendien zal oom Januari echt vermoeid zijn. Oh. Dan zal ik het stuur wel overnemen. Ik geloof toch ook dat we beter kunnen stappen, Marleen? We zullen wachten tot het onweer weer voorbij is. Oh, sorry, het ziet er nou uit dat we in een echt noodweer terecht zijn gekomen. Uitkijken uh, naar een geschikt plekje om halt te houden. Hier gaat het niet. De weg is te smal. En er staan te veel bomen. Dat is toch net goed? Ze zullen onze duikende eend wel beschutting bieden. Maar weet je dan niet dat het altijd gevaarlijk is tijdens een onweer onder een boom te gaan schuilen? U rijdt niet verder professor. We moeten stoppen. Ja. Dan maar op goed geluk af naast de weg. Zo. Het werd een noodweer, zoals we er nooit een hadden meegemaakt. De regen gutste neer, zoals hij tijdens de zonvloed gedaan moet hebben. De bliksem was niet uit de lucht. ...en de donder rommelde zoals geen van ons het ooit had gehoord. Het ergste was nog dat er geen einde aan te komen. Het was alsof de onweerswolken ter plaatse bleven hangen... ...en niet verder konden of wilden. Toen het geweld uren later dan toch een einde nam... ...had het echt geen zin meer nog verder te willen reizen. De nacht was bijna verstreken... ...en we hadden allemaal grote behoefte aan enkele uren rust. We besloten het aanbreken van de dag af te wachten om onze reis voort te zetten. Toen we om zeven uur in de morgen wakker werden, leek de natuur als herboren. Ah, wat een prachtige morgen. Ja, maar wat een vreselijke nacht. Ik dacht dat de wereld verging. Zo vlug vergaat de wereld niet, broer. Nee, maar toch heeft de storm lelijk gehouden. Kijk eens hoeveel afgerukte takken er overal liggen. Buiten het oponthouden dat we doorgehaald hebben, heeft de storm ons niet gedeerd. Nee, ons niet, nee. Maar andere mensen ongetwijfeld wel. Het ontbijt is klaar. Komen jullie? Onmiddellijk, Coralis, want ik heb een reuzenhonger. Misschien komt dat ook wel door het onweer van vannacht. Ja, ik kom mee in plaats van te kletsen. Goeiemorgen. Goeiemorgen, oom Januwar. Goedemorgen. Lekker geslapen? Mm, ja, gaat wel. Maar ja, ik niet. Het ontbijt was zo hevig dat het me bang heeft gemaakt. Ja, een stevig ontbijt zal alles goed maken. Ah, aan tafel. Zou je de radio eraan zetten voor het nieuws? Ah ja, doe maar, doe maar. Marleen, uh, schenk jij de koffie in? Ja, naja, ja, alsjeblieft. Het noodweer dat vannacht over onze streken trok is tot een ware ramp uitgegroeid. Op verschillende plaatsen was de regenval zo hevig dat talrijke rivieren buiten hun oevers zijn getreden... ...en dat bepaalde dijken het begeven hebben. Zedert mensenheugnis is een onweer van dergelijke omvang in volle zomer niet meer voorgekomen. In de geteisterde gebieden werd het leger ingezet om de dijken te dichten... ...en de getroffen burgerbevolking te hulp te komen. Hoeveel slachtoffers de orkaan geëist heeft, is nog niet bekend. Er wordt evenwel gevreesd dat tientallen personen verdronken zijn... ...en dat de toestand in sommige geïsoleerde dorpen zorgwekkend blijft. Nieuws uit het Zet buitenland. Op, Alice. We hebben genoeg gehoord. Zie je nu wel dat ik gelijk had me bezorgd te maken over die storm? Het is erger geworden dan ik gedacht had, ja. Maar met mensen die er het slachtoffer van geworden zijn... Dat zeg ik met jou, alleen. En we gaan geen minuut verliezen, maar onmiddellijk naar het noodgebied vliegen. Onze duikende eend zal nog eens het bewijs van haar degelijkheid kunnen leveren. Ja, ik had het wel gedacht dat we dat zouden doen. Ah, bevestig de veiligheidsgordels, want we stijgen op. En ons ontbijt? Ja, ja, dat zetten we later voort. Nu zijn er belangrijker zaken om aan te denken. Zo, zijn we klaar? We zijn klaar voor de start om januari. Daar gaan we dan. Zonder zich nog verder zorgen te maken over de manier waarop de duikende eend en de bemanning bij de terugkeer ontvangen zouden worden, liet onze oom Janivaris zijn toestel met topsnelheid verder vliegen. Voor hem kwam het er nu op aan zo snel mogelijk de overstroomde gebieden te bereiken om te helpen waar het mogelijk was. Zowat een uur later kregen we de eerste sporen te zien van de catastrofe die over ons land getrokken was. Ondergelopen velden en wegen en dorpen waarvan de woningen als voor anker liggende schepen boven een onafzienbaar watervlak uitstaken. Lieve help, wie heeft ooit zoiets gezien? Wat een troosteloze onze oh. Maar waar is al dat water vandaan gekomen? Uit rivieren en kanalen, zus. Ze liggen hoger dan het land. Het volstaat dat één dijk het begeeft om alles blank te zetten. Zo te zien zijn alle mensen hier geëvacueerd, professor. Ja, ja, maar ik veronderstel dat het hoger naar het noorden erger gesteld is dan hier. Ja, dat zal wel, want daar ligt het land nog lager dan hier. En dus vliegen we verder noordwaarts. Kijk, om januari. Links van ons en bijna evenwijdig vliegen twee helikopters. Het zijn toestellen van de luchtmacht. Die begeven zich vast ook naar het rampgebied om hulp te verlenen. We zullen ze volgen. Ik zie al wat een bestemming is. Wat? Recht voor ons uit ligt een dorp waarvan haast niets meer te zien valt. Tel achter. Het water reikt tot aan de daken van de huizen. Alleen de kerkdoorn is nog duidelijk te zien. En kijk, overal op de daken zitten mensen. Nog erger. Zelfs in de bomen zijn mensen geklommen. De helikopters pikken de mensen van de daken op. Maar de arme drommels in de bomen laten ze hun lot over. Dat komt doordat de kabels van de helikopters... ...niet door de takken tot bij de boomzitters kunnen komen. Dan is het duidelijk wat onze taak zal worden. Ja, we moeten die arme stakken uit die bomen plukken. Naar beneden met de duikende eentom januari. Varen is het enig middel om bij die mensen te geraken. We doen het onmiddellijk. Piet, neem de verrekijkers en zoek de omgeving af... ...naar andere mensen die we kunnen helpen. Oké. Okay. En jij maar alleen? Houd de helikopters in het oog. Waarschuw me als die soms moeilijkheden mochten krijgen met bepaalde gevallen. Daar kunt je op rekenen, oom Januari. En wat zal mijn taak worden, professor? Mij helpen bij het besturen van de duikende inkt en bij het aan boord helpen van de mensen. Ja. Wel, dus alle taken zijn verdeeld. Laten we aan de slag gaan. Recht voor ons. Kunnen we al het eerste slachtoffer oppikken, oom Januari. En rop af. Met ons vier, oom Januari, Coralis, Marleen en ik, werkten we snel en accuraat. We voeren van de ene boom naar de andere, om er de uitgeputte vluchtelingen als rijpe vruchten af te plukken. Zodra we er zes aan boord hadden, liet oom Januari zijn duikende een de lucht instijgen, om de arme drommels snel naar de niet overstroomde gebieden in veiligheid te brengen. Op die manier leverden we prachtig werk, al zeg ik het zelf. En waarschijnlijk hebben talrijke mensen hun leven aan ons te danken. Want hoe goed en efficiënt de legerhelikopters ook werkten, toch moesten ze het tegen onze duikende eend afleggen. Het wonderbare toestel van onze oom Januari bewees andermaal hoe uitzonderlijk en degelijk het was. Toen we onze derde groep vluchtelingen veilig afgezet hadden en weer wilden opstijgen, gebeurde er echter iets wat we allerminst verwacht hadden. Zijn jullie klaar om weer op te stijgen jongens? Onze laatste passagier is veilig, professor. Heeft iedereen zijn veiligheidsgordel om? Jawel. Dan zijn we weer weg. Wacht even, om januari, wacht. Ja, waarom? Er komt iemand haastig naar onze duikende eend gerend. Hij zwaait wild met zijn armen. Het is een man in uniform. Wat zou hij van ons willen? Maar misschien heeft hij een dringend werkje voor ons. Ga even luisteren, Corrales. Dat doe ik. Laat de motor stationair draaien. Nou ja, goed, maar laten we niet te veel tijd verliezen. Wat is er tot uw dienst? Laat me aan boord komen. Waarom? Ik moet professor Januari spreken, want dit is toch zijn toestel niet? Zeker, maar als je de professor iets te zeggen of te melden hebt, kun je dat even goed tegen mij zeggen. Nee, nee, ik wil hem persoonlijk spreken. Ja, laat hem dan binnenkomen, Corrales. Maar dat is zich alsjeblieft haast, want we hebben geen tijd te verliezen. Bent u professor Januari? Zeker. Wat wenst u? Ik ben de plaatselijke commandant van de Rijkswacht. Ja, ter zaak, commandant, we zijn erg gehaast. Als je soms een speciale opdracht voor ons hebt, zeg dat meteen. Ik heb helemaal geen speciale opdracht in Tegendeel. Wat ja, wilt u dan wel? Ik kom u alleen zeggen dat u samen met uw drie passagiers... ...dadelijk moet uitstappen en met me meekomen. Meekomen? Maar waarom? We hebben u nodig voor een ondervraging. Ja, voor een ondervraging over de toestand in het overstroomde gebieden. Nu, daar zullen we later uitvoerig verslag over uitbrengen. Er is nu geen tijd voor. U begrijpt me verkeer, professor. De ondervraging staat in verband met dit vreemde toestel en met uw geheimzinnige verdwijning een tijdje geleden. Commandant, u wilt toch niet zeggen dat we onze reddingsoperatie moeten onderbreken om daar nu verantwoording over af te leggen? Het spijt me, maar het is wel degelijk zo. maar wat een onzin! De dag waarop u met dit toestel het land verlaten hebt en daarbij een patrouille van het leger en de rivierpolitie voor schut hebt gezet, heb ik de opdracht gekregen het geval te onderzoeken. We zijn nu spoortwijster geraakt, maar nu. ...heb ik het teruggevonden en nu moet de zaak opgehelderd worden. Maar, commandant, dat kan toch een dag of wat wachten. De redding van al die mensen in de geteisterde gebieden moet nu voorrang krijgen op alle andere dingen. Ja, zodra we ons werk achter de rug hebben, zullen we uit eigen beweging u komen opzoeken om alles aan te doen. Daar kan niets van komen. Ik heb een opdracht oh. te vervullen en dat zal ik ook doen. Plicht is plicht, maar het is toch al te en Intussen verliezen we maar kostbare tijd. Commandant, wilt u zo goed zijn onmiddellijk onze duik in één te verlaten, zodat we weer kunnen opstijgen? Nee, dat zal ik niet doen, integendeel. Alle vier. Moet u met me meekomen voor ondervraging. Coralis, deze man is een onredelijke dienstklopper. Er valt niet mee te praten. Zet hem eruit. Professor, dat kunt u niet menen. Weet u wel goed wie ik ben? De plaatselijke commandant van de Rijkswacht ben ik. Coralis, zet hem eruit. We hebben al veel te veel tijd verloren. Eruit, commandant, durf het lukt maar. maar. Maar dit is ongehoord. Dit is weer spannigheid tegenover de openbare orde. Eruit heeft de professor gezegd. Oh, dat zal u duur te staan komen. Ik draai u de gevangenis in. Alle vier draai ik u de nor in. Ja, ja, doet u dat maar, commandant. Als het maar later gebeurt. En nu uit. Ziezo, die kerel zijn we kwijt. Opstijgen, professor. Wie heeft ooit zoiets meegemaakt? Terwille van een stomme ondervraging zou hij ons beletten ons reddingswerk voor te zetten. Het is te gek om los te lopen. Maar het neemt niet weg dat we ons grote moeilijkheden op de hals zullen halen. Och, zo'n waard zal het wel niet lopen. We hebben ons werkelijk verzet tegen de openbare orde. Die commandant zal het als een zware persoonlijke belediging opvatten... ...en daarvoor zullen wij opdraaien. Ja, het zal mijn zorg wezen. Ik weet wat mijn plicht is. Al het overige is van geen belang. Toch krijgen we gedonder. Je zult er niet niks van aantrekken, jongen. Waar het nu op aankomt, is de slachtoffers van de overstroming redden. Onze eigen moeilijkheden komen later aan de orde. Zo denk ik er ook over, oom Januari. Laten we weer uitkijken naar die arme mensen... ...en die verwaande diesklopper van een commandant vergeten. Dat heb je goed gezegd, meisje. Enkele minuten later waren we weer zo volledig geconcentreerd op ons werk dat alle onaangename gedachten aan de Rijkswachtcommandant ons verlaten hadden. We konden alleen nog denken aan de angstige mensen die hoopvol uitkeken naar de komst van onze duikende eend. Maar toen we op het punt stonden om met onze zes volgende passagiers op de plek te landen waar we de vorige hadden afgezet, wachtte ons daar weer een onaangename verrassing. Om januari. Ja, wat gebeurt er, Marleen? Kijken ze rechts van onze landingsplaats? Er draait, er staan wel tien rijkswachters klaar. Met onze commandant erbij. Wil je geloven dat die ons dan op te wachten? Zouden dus ze ons met geweld willen beletten weer op te stijgen? Tja, dat zou me niet verbazen. Nou, wat die commandant ons daar straks te verstaan heeft gegeven. Ik vrees ook dat ze ons de graas willen nemen... zodra onze duikende eend aan de grond staat. Nu, dan lijkt de zaak me eenvoudig. We mogen niet meer hier landen, maar moeten een eindje doorvliegen en onze zes mensen elders afzetten. Ja, dat lijkt me ook de beste oplossing. Goed, we vliegen een kilometer of wat verder en daar laten we onze vluchtelingen uitstappen. Voor die rijkswachters er aankomen, zitten we al lang weer de lucht in? Ik voel veel lust om een lange neus naar die commandant te maken, maar misschien wordt hij dan nog veel kwader. Dat moet je niet doen, Marleen. Hoeveel mensen we uiteindelijk uit hun netelige situatie gehaald en veilig weggebracht hebben, zou niemand van ons achteraf hebben kunnen zeggen. Ik weet alleen dat we talrijke tochten gemaakt hebben naar het overstroomde gebied en dat de avond viel voor we klaar waren. Toen waren we alle vier zo dood op dat we bijna staande in slaap vielen. We gingen onder zeil en sliepen als ossen tot op een bepaald ogenblik Professor Janivari, openmaken in naam de wet. Wat zullen we nu weer krijgen? Professor Janivari, we weten dat u binnen bent. In naam de wet, doe we open. Zou je willen geloven dat het onze vriend de Rijkswachtcommandant is? Ah. Wacht, ik zal eens door het venstertje horen. Jawel, hij is het. En nog wel een gezelschap van een heleboel helpers. Professor Januari. Ja, ja, man, ik kom al. U moet mijn duikende 1 niet in de prak slaan. Hij heeft ons spoor teruggevonden. Ja, dat kon ook moeilijk anders. Een tuig zoals onze duikende 1 valt voldoende op. Goedemorgen, commandant. Wat kan ik voor u doen? U moet geen grapjes met me uithalen, Professor Januari. U weet rommels goed wat ik kom doen. Maar een bekeuring geven? Oh, oh, oh, oh. Met een eenvoudige bekeuring komt u er niet vanaf, man. Nee, er wordt beslag gelegd op de duikende eend. En u zelf en uw medepassagiers worden gearresteerd. Oh, Niet min of niet meer dan dat. En geen grapjes, alsjeblieft. Dat maakt uw geval alleen maar erger. Net of we de grootste boeven zijn die er op de wereld rondlopen. Is dit soms de dank voor wat Om Januari... ...voor de slachtoffers van de overstroming gedaan heeft? Geen grote mond tegen me opzetten, jonge dame. En niet brutaal worden. Ik word niet brutaal. Ik maak alleen maar pertinente opmerkingen. Houd die pertinente opmerkingen dan maar voor jezelf. En volg me niet half hier gewillig. Kom mensen, we doen wat de commandant ons zo vriendelijk vraagt. Professor Januari, ik heb de indruk dat u me voor de gek houdt. Maar in geheel niet, beste man. Geen haar op mijn hoofd denkt eraan een dienaar van de wet voor het lapje te houden. Daarvoor heb ik te veel eerbied en ontzag voor de wet. Uh, kom, we gaan. Die indruk heb ik anders niet. U hebt heel wat voorschriften en reglementen overtreden. Van het ogenblik af dat u er enkele maanden geleden met uw zelfgebouwde toestel van door bent gegaan. En uw houding gisteren dan tegenover mij. Dat is wel het toppunt geweest. Ik weet het, ik weet het, maar ik hoop dat mijn goede vriend begrip zal opbrengen voor mijn situatie. Of beter gezegd, ik ben er zeker van dat mijn vriend het allemaal zal begrijpen. Uw vriend? Over welke vriend hebt u het? Over mijn goede vriend, de minister van Justitie natuurlijk. De de, de, de, de minister van Justitie? Ja. Is, is de minister een vriend van u? Jazeker, goeie man. Een van mijn beste vrienden zelfs. Ja, we hebben ook jarenlang samen gestudeerd, moet je weten. Oh, maar dat. Uh... Ja, maar dat wist ik niet, professor. En hij zal begrijpen dat ik gisteren geen gevolg heb kunnen geven aan uw verzoek om de reddingsoperatie stop te zetten. Ja, ja, ja, ja, maar professor, eigenlijk lag het niet echt in mijn bedoeling u tegen te werken, hoor. Dat begrijp ik, beste man, dat begrijp ik volkomen. En over al die overige overtredingen zal mijn vriend de minister ook wel de spons halen als ik hem zeg dat ik besloten heb mijn duikende een ter beschikking te stellen van de burgerbescherming. Ja, ja, dat zal mijn vriend de minister beslist doen. Denkt u dat ook niet, commandant? Zeker, zeker, professor, zeker. Hij zal het beslist doen. Trouwens, in mijn rapport zal ik er de nadruk op leggen... ...welke uitstekende diensten u duikende eend bewezen heeft... ...tijdens de reddingsoperatie. Daar kun je staat op maken. Dank Coralis, Marleen en ik lachten ons heimelijk een hoedje... ...bij de wending die het gesprek genomen had... ...toen onze oom Januari begon over zijn goede vriend... ...de minister van Justitie. Het uitspreken van zo'n naam schijnt bij bepaalde mensen wonderen te verrichten en hun houding volkomen te doen omslaan. Maar geen van ons drieën wist, of vermoedde ook maar, dat oom Januari niet gebluft en ook niet overdreven had toen hij beweerde dat de minister van Justitie zijn persoonlijke vriend was. Het was de zuivere waarheid. En het gevolg ervan was dat zijn excellentie zich persoonlijk met de zaak van de duikende eend bemoeide. Niet alleen werd daardoor de spons geveegd over alles waarvoor oom Januari bekeuringen had kunnen oplopen. Nee, hij werd zelfs gedecoreerd voor zijn waardevolle hulp bij de reddingsoperatie. En zo zie je dus mensen hoe een dubbeltje rollen kan. Zo'n afloop zal die commandant zeker niet verwacht hebben. <lacht> het is allemaal goed afgelopen. Maar hiermee zijn we dan ook definitief aan het einde van onze derkende eendavonturen gekomen. Jammer genoeg wel, ja. En zeggen dat we volgende week ook weer naar onze kostschool moeten. Voor een heel jaar dan nog. Ja, voor tien maanden bedoel je. Tien maanden zijn zo verstreken, Piet. En misschien... Misschien wat, oom Januari? Ja, misschien maken we volgend jaar wel weer zo'n wereldreis. Meent u dat echt, oom Januari? Ja, ik beloof niets definitiefs. Maar de mogelijkheid zit er beslist in. Nog zo'n wereldreis met de duikende een. <laughs> Het vooruitzicht maakt het hele komende schooljaar Oh, Och, ik wou dat we al zo ver waren. Ja, ja, goed, maar intussen heeft ieder van ons andere dingen om aan te denken. Laten we dat doen. Dat doen we, oom Janivari. Dat doen we. En hiermee, meisjes en jongens, komt er ook een einde aan mijn lang verhaal. Ik kan er alleen nog aan toevoegen dat de duikende eend op dit ogenblik grondig getest wordt... door de mensen van de burgerbescherming. Dat onze oom Januari waarschijnlijk ijverig aan de nieuwe uitvinding werkt. En dat Marleen en ik weer hoog en droog op de kostschool zitten. Maar zoals je zelf gehoord hebt, is het niet uitgesloten dat we volgend jaar een nieuwe wereldreis maken. Als dat het geval wordt, verneem je daar beslist meer over. Intussen moeten we afscheid nemen. Tot de wederhoren dus. En misschien tot volgend jaar.